Wij beginnen de les 38 van Priets Chaim, pagina 12, de regel 21. Dus we hebben geleerd alle de hele orde van de gebeden in, kort, in het kort met hun uh, Kavanot, intentie die we moeten opbrengen, globaal wat hij ons had aangegeven, tot en met de wereld uit Dat is de weg van opstijgen. 21. Wacher kach de kavan, beseder mala, kanal. La haramida, ki ashay babriya, udfila lidavid, twee en twee toch bijtsera, twee en kadosh basiya kanal. Hwel daar kwam ons nieuwsech. Let op. Waarachar kachen vervolgens, te baseder aulamot. Maak de intentie in de orde van de geestelijke werelden van boven naar beneden. Nu gaan we naar beneden. Let op. Kanaal lag, kanal zoals boven gezegd werd, na de amida, na het staand gebed. Dus na het, let op, na het staand gebed gaan we naar beneden. En hoe doen we dat? Ki ashreiba babria, want na dus Na het staand gebed komt Ashrei. Ashrei Josué weet Ode, oh, hallo gesel, Ashrei Hamsekach hallo. Enzovoort. Dat is, uh, Ashrei betekent dus, geprezen is, gelukkig is. Ashrei Josué weet tegen, gelukkig zijn zij die zitten in uw huis. Enzovoort. Dat is een prachtig stuk van het gebed. En dat is dan, ah, daarmee gaan we al naar beneden. En het is geweldig hoe je dat, hoe men dat kan ervaren na het standgebed, dat, men, dat het al dat licht gaat weer, en de krachten gaan weer naar beneden, dus naar de lagere kilim weer terug. Kie asrei, want asrei, dat stukje asrei, gelukkig zijn, enzovoort, dat is in de bria, dus we gedalen af naar de bria. Tvila de David en het volgende, volgende stuk, dat heet Tvila de David, Gebed voor David. Dat is, en zegt hij dat, en Tvila de David, Tvila voor David is in de Yetzira. Toen zo zoet Halloween steeds naar beneden. We weten dat, dat wij kunnen niet vasthouden uh, het gebed door de weeks. Nee? Na het gebed gaan we naar beneden, we één kadosh, kadosh, en er staat nog een, een ander, de volgende, daarop volgende, volgend stuk gebed is één kadosh kadoos, er is niemand heel, zo helig, niemand is helig zoals Hashem, en dat is al in de Asia-kanaal, zoals boven gezegd werd. 22, na de eerste punt. En nog een keer herhaal die ons. En maak een intentie. Geef de intentie van boven naar beneden. Dat jij, dat jij gaat van boven naar beneden. Al gaan zoals het bovengesteld zoals gezegd werd hierboven. 22 na de laatste punt. Oewe El kaweer, el Hashem wehule. Kijk, weh in 23. El kolau la al dereg hanal, jahat melemala lemata. mala mata. Hefweg mi bat gilash hajah na Kijk wat je zegt ons. Ook hier moeten wij eenheid weten te betrachten. Eenheid tussen die al die werelden. Kijk nou wat je zegt ons. 22 na de laatste punt. Uwahagiaha el kawé. En wanneer jij aankomt bij het gebed el Hashem, hoop op Hashem. Kijk uit naar Hashem, hoop letterlijk op Hashem. We ensofort enzovoort. De moet je intentie geven denken aan eh, alle werelden, zoals boven gezegd werd, om zij bij elkaar te brengen, maar van boven naar beneden. Dus dan ga ik die verbinden, juist van boven, de bovenste verbind je dan met de belendende lagere, en dan die dieper die verbind je, en dan verbind je dat nog met een lagere. Dus omgekeerd dan het, hevig, het omgekeerd in het om, de omgekeerde uh, richting, dan eerst toen de, intens, de intentie was van beneden naar boven, toen de intentie was om die werelden te verbinden van beneden naar boven. En nu doe je dat, verbind je zij van boven naar beneden. 24. U kavana acheret, kolelet. Kolelet badalet halkei hadfilah, she badalet haolamot abiyah hanel. Wie 25 min, Tchilat abrahod, shil shahar min anti ad, min al alnetilat anti is it anti zie, is het hebet. Dit is afkorting van al-nitilat yadaim. Al-nitilat Netilat Zo'n afkorting hij maakt. Yadaim. Min al-nitilat yadaim oftewel anti ad baruch shamar shuhu tikuna asiya. Tekaven nas kol p'hinot nafashin 26, baulamasiya, ulegalo tam el aitsera kizegu ikarko van treinu laalot man lemala. le chaber 27 navshaha, velichlan imahen. Oh geweldig imahem. geweldig hoe hij ons dat vertelt, 24. Une en we zullen uitleggen de kavana en andere algemene kavana, algemene intentie. En daar staat het comma in, uh, de eerste komma moet je weghalen. Bedalig, oh, oké. En nog een keer, zie je hoe, hoe storend zijn die, die, die commas die ze hier plaatsen. Une en, wij en wij zullen uitleggen de, in de andere algemene intentie Kavana in vier delen van het gebed, die in vier werelden abia zijn kanaal, zoals boven gezegd werd. We hoe, en dat is, die hele karisjo, let op, dat het eerste deel, shou, min, dat het van het gebed, van, sorry, dat is van het 25 gelat, van het begin, van de zegeningen, ochtend zegeningen, shel shachar min, al netjelat, ya daim, vanaf, dat is afkorting, zie je dat, afkorting, ein nun, tet, dubbele apostrof, ju, dat is afkorting van al netilat ja daim, vanaf het de zegening over het wassen van de handen. Aad Baruch Shamar tot, de, tot het gebed Baruch Shamar gezegend, is, hij die zei, dat dat de correctie is van de Asiya, let op, de kaven, maak, doet, geef de intentie, legt loyal kolpje nat nefashen om alle aspecten van nefes, alle nefes, alle meervoudheid van de nefes, alle nefes, of nefesot in het Hebraus. Alle, alle nefes die er, die er zijn in de wereld, Asia, om zij samen te voegen, eraan samen te voegen. Kijk nou hoe geweldig wat we leren. Dus jij moet bij het, jij haalt als het ware jouw eigen nefes omhoog. En jij moet de intentie hebben om alle Nefashot, die in de Asya zijn, om die mee te nemen. Eigenlijk, daarbij, let op wat je ons nu zegt. Dan doe je dat vanuit jouw eigen kilim. Heb je ook de intentie om alle Nefashot, alles wat bestaat, alle Zielen die bestaan in de vorm van Nefesh, van de Asya, die brengen je mee omhoog maar alles vanuit je eigen kelin, dat is, dat, dat kan, zie je dat, om bidden, de bidden voor de ander, betekent niet dat je bidt voor de ander, maar je moet bidden zelf, voor je eigen, jouw eigen opgang doen in het gebed, en neem je ook mee in jouw intentie, neem je ook mee, al het, al, al het overig. dat is goed, Duidelijk, maar niet proberen bidden voor, voor iemand anders heeft geen zin. Maar als je zelf opstijgt, dan neem je ook mee alles wat in deze, in uh, de oorspronkelijke plaats er was. Dus al in dit geval alle nef nefashi, nefashi, alle zielen op het niveau van nefes, neem je ook in jouw kavana mee. Ula allotam, hela en om omhoog te brengen naar de Yetzirah. Kijk nou, hoe zijn wij verbonden met alles wat, wat, wat leeft? Daarmee halen wij altijd uh, alles in de zekere mate, in de mate van de kracht van ons gebed, halen wij het wel omhoog. En niets verdwijnt in het geestelijke, ook zij zullen uh, opluchting op, op, opgebeurd zullen worden. Kizé hoe je van het want dat is de essentie van onze intentie. Let op. la lot man le mala om de man omhoog te brengen. Waaste kaven dan, en dan moet je een intentie hebben. Dan maak de intentie, geef de intentie let op, om jouw nefes te verbinden, let op wat hij zegt ons, om jouw nefes te verbinden en samen te voegen met hen, ima hen, ima hem, samen met hen, samen te voegen aan hen, letterlijk ima hen, betekent met hen, samen met, um, waarschijnlijk bedoelt hij dat, hoogstwaarschijnlijk bedoelt hij dat om, die al die nevers van alle anderen mee uh, jezelf mm, mm, samen te voegen eraan. Bijzonder belangrijk wat we leren hier zien. We zien het wel dat ons gebed is on, on is uh, um, onverbrekelijk verbonden is verbonden met al het overige wat leeft, op dat niveau, dus op het niveau van de nevers, alles haal je dan omhoog naar uh, de Jetzera en je verbindt jezelf met hem. Natuurlijk, via jouw kilim, belangrijk is het, uh, om uh, dat te doen binnen jouw kilim, en niet, in, dat is heel iets anders dan wat, uh, ook wat ik eerder had gesproken over, de, over dat uh, sentiment. Over dat uh, emotionele verbinding met een ander. Bedenken dat jij iemand kan helpen op een andere manier. betekent uh, ontroerd te raken van uh, ellende van die kindertjes enzovoort. En dan, en dan de, als het ware... Sensueel jezelf in jouw gevoel uh, in te storten met jouw gevoel en dan dat met jouw gevoel proberen iets te doen. Nee, in de middelste lijn, zoals we hebben gezegd, niet uh, met huilen en uh, medeleven te hebben voor de anderen, medeleven of mede. mede uh, zoiets uh, in, de, in deze geest, maar dat jij doet het gebed, en haalt in jouw um, intentie ook alle, alle nefs vormen van nefers, omhoog, samen, en zelf, zelf voegt jezelf eraan toe, maar vanuit je eigen kieling. Duidelijk, want wanneer je ontroerd wordt van een kind, dat je ziet dat hij zo leidt, dan haal je jezelf uit jouw kilim. Wanneer je traantjes op je ogen komen, betekent dat je buiten jouw kilim om bent. En dat is heel iets anders, dat heeft geen werking, uitwerking. Dat is de um, uh, prioriteit, of het werkveld. Het is niet het... Uh, uh, Werkterrein van het geestelijk. Dat heeft niets met Hashem te maken. Dat heeft te maken met het uh, werkterrein van een psycholoog, een psychiater. Eigenlijk, uh, een kerk, kerk, synagoge. Dat is iets of dat that, zijn allemaal uh, kinderlijke uitingen of kleinmenselijke uitingen van de wens om te ontvangen voor zichzelf. En die ontroerd wordt, oftewel of uh, het bewustzijn van de mens dat product is eigenlijk van de wens om te ontvangen voor zichzelf. Ja, het is, het is ontroerend, het is, uh, ook, het is ook natuurlijk, voelt raar dat jij, als het ware, jezelf een stukje beter voelt dan die ander, die arme luis. En dan voel je je natuurlijk ontroerd en... Uh, ontstelt dat de andere dat niet heeft, of dat zo. So, dat is onze sussen van onze bewustzijn. Dat is ook het product van de wens om te ontvangen voor zich, voor jezelf. Kijken naar die kindertjes, hoe arm, hoe, hoe lelijk hun bestaan is. Naar die Afrikaanse kindertjes die uitgemergeld zijn, het zo zo met een traantje op je oog. Ja, dat is allemaal, doe je alleen maar eh, dienst, gunst, aan je citra. Aga. Dat is heel iets anders dan het gebed wat waar we het over hebben. Maar wanneer je je gebed doet, zonder traantjes in je ogen, want de middelste lijn heeft geen traantjes. Traantjes kan je gieten in de... In de Wanneer je volvervol vol wordt en je kan het niet verdragen, je zit in een van die aangeleund aan een van die uiterste, aan de rechterlijn of aan de linkerlijn. Dan komen die traantjes, rechterlijn, dat is uh, de traantjes van euforie, van uh, overgevoeligheid en de linkerlijn. In de traantjes van de linkerlijn is het aangeleund zijn aan de linkerlijn, Trantjes over jouw eigen ellende, over de ellende, ellende van de wereld enzovoort. Allemaal hebben niets te maken met de wereld, met de, het geestelijke. De schepper hoort het niet. Dus, wat zegt u ons? Moet je dan, geef de intentie om jezelf, jouw nevers, te verbinden en samen te voegen met hen met al die anderen, maar dan via jouw kilim, alleen binnen jouw kilim, en jij bent, let op, en jij bent daarbij het, de locomotief, jij der, haalt het naar boven, via jouw eigen kilim, en binnen jouw uh, terrein, eigen terrein, van vier namen, twee bij twee. 27 na de punt. Umi shamar ad yotser te kaven kol kola ruhin asherba yetzera el We aze 28 te we tale ruhecha imahem. Kijk nou hoe geweldig wat hij ons nu vertelt over ons verbondenheid met elkaar, dat wat wij moeten doen, niet alleen jouw eigen euh, opstegen, maar steeds verbinden, aanbinden, verbinden jezelf aan de anderen, maar dan via jouw kieling, let op, om je baroogsha en vanaf de baroogsha dat stukje baroogsha maar, gezegd is hij die, zij, en het is geworden. Ade Yotzer tot de Yotzer, tot het stukje van het gebed jotser, De Kaven geeft de intentie. La lo la om, om alle Ruchin is is een la van la Alles wat la is, alles wat heeft, alle Ruchin, alle geesten, dat is dus van het niveau van la om zij doen opstegen, welke roog is, zeg, welke roog, roog in zijn in de yetzira, om zij te doen opstegen naar de bria. We aas en dan, 28, de gaberwet alle roge, ga ja, je hem, let op, en dan voeg je dat weer toe, en dan verbind, en Doe opstegen jouw roog samen met hen. Ook daar was het beter te zeggen samen met hen. Samen met al die andere roog in alles wat roog is, haal je ook samen met hen omhoog en verbind jezelf met hen. De hele bedoeling is van de schepper in ons bestaan dat wij ons verbinden innerlijk, al onze kilim verbinden wij samen, en samen daarmee, indirect al, verbinden wij dat allemaal via onze intentie ons, met alles wat leeft op dat niveau. 28 na de eerste punt. Ook Tikaven leghalot, kolen en schamot, biebabrija, elaatsiut. Uchashita giel jotser en vanier jaisal, breaken. Commento de jotser, jat het hebbed jotser. Tikaven leghalot dan maakt de intentie, heeft de intentie. Om de neshamot, nesh let op, om de neshamot van het woord neshama, de hoogste ziel, om de neshamot te doen, alle neshamot te doen opsteigen. kijk wat je zegt eens, alle neshamot die in de Brija zijn, te doen opsteigen naar de Atselud. Punt. We azen 29. Talen is matcha, kalula, En kijk nou wat hij zegt ons. En als laatste, dus je hebt dat had hij in de intentie om alle zielen te doen opstegen van de ene wereld naar de andere. En dan zegt hij, als laatste wat je moet doen, let op als finishing touch bij deze opsteging, bij deze intentie. Moet je doen wat A's, talen is En dan. Dan. Uh, doe jouw neshama opstegen, omhoog, of doe, doe, op, op, op, doe jouw neshama opstegen, die samengevoegd is met hen, met al die andere neshamot. 29 naar de punt. Waar ik en ik lèle Was man. Kijk wat je zegt ons. Want alleen jou, dat moet je zo zien. Alleen jouw alleen jou, eh, gebed zonder verbinding met de anderen telt niet. Ja, de schepper wil de eenheid met de zielen, van de zielen. Hij heeft de wereld geschapen, alles is noodzakelijk voor hem. En als je die anderen niet aan, aansluit aan jouw gebed, wat is dan voor een gebed? Dan is het gebed alleen voor, voor eigen voordeel. Eerlijk. Dan denk je, wat is echt ons nieuw geweldig? Wat is echt ons nieuw waarde? En daardoor, let op, door het feit dat jij ook die, die andere zielen op allerlei niveaus aanhecht aan jezelf, oftewel samenvoegt aan jezelf. Daardoor. <reparaties> de schina, de malchut, wordt samengevoegd van allen. Allen worden samengevoegd in de schina. En dan wordt het aspect man, dat is man. Want alles moet komen naar de, naar de malchut van de Azihut. En de malchut van Azihut is de eigenlijk... Is de bron, de moeder van alle zielen. En net zoals een moeder wil, een voorbeeld misschien, een goed voorbeeld, een treffend voorbeeld misschien is het wel. Dat een uh, moeder heeft tien kinderen. Een voorbeeld. Oh, kom bij mij op. En de is dit en de andere is dat. De een is een uh, professor, een. Uh, Goederik, de andere, de andere is uh, een, uh, uh, speelt ergens in, in, in, uh, in, in, in een orkest of in, ergens in, een, in een café ergens uh, een uh, gitaar speelt. een andere is een voetballer, doet er niet toe. Uh, de ene is een, een, een, een riek, de andere is slechterik, een goede weg opgaat, de andere slechte weg, weg opgaat. Maar als de moeder hen allemaal uh, roept voor een feestje, dan wil zij liefst alle kinderen bij elkaar hebben. En zij die goederig zijn, en zij die slechterig zijn. Duidelijk. En als zij dan ook nog uh, iemand heeft, een kind heeft, dat het verhoede in een gevangenis zit dan leidt zij daaronder dat alle negen zijn er daar, komen bij haar en de tiende zit in de gevangenis. Zo is het ook bij ons, al onze, de ware man, echte man, echte man is, komt naar de uh, moeder, naar de malgoed. En dan moeten wij zorgen daarvoor dat, naar onze eigen krachten doen wij opstegen, alles wat we kunnen. En de intentie moet zijn dat we alle zielen omhoog brengen. Zee, hij zegt niet hier ons. Je moet alleen maar. Kijk nou wat die Ari zegt ons. Hij zegt ons niet dat jij moet alleen maar uh, jou inrichten. Om uh, bijvoorbeeld vanaf. Om de, bijvoorbeeld Neshamot. Om alle Neshamot van Israël. Van het volk Israël. Omhoog te brengen. En jezelf samen te voegen met. De zielen van Israël, dat zegt hij niet, zie je dat? Hij zegt dat niet, hij zegt, met alle zielen, alle neshamot, samen met hen moet je jezelf uh, uh, voegen aan hen allen, zie dat? Hij zegt niet, hij noemt hier geen nationaliteiten, anders zou hij ook kunnen zeggen, nee, maar geen vijanden, geen Palestijnen, ja, geen Arabieren, geen... Uh, geen Duitsers, enzovoort, enzovoort. Nee, zegt hij, het is eeuwige boodschap wat we hebben. De waarheid en niet uh, volgens de aardse verschuivingen, die aardse verhoudingen die wij van tijd tot tijd in geschiedenis nemen. En dan, zie je dat, dan de bedoeling is dat het man wordt, want de malgoed moet opstegen. Eigenlijk de malgoed moet opstegen, daardoor ontvangen de man, en dan de malgoed wordt man bij Zerenbien. Het moet voldoende kracht zijn, dat de malgoed, voldoende als het ware motivatie moet zijn om bij de malgoed op te stegen naar Zerenbien. En dat kan alleen maar wanneer wij dat een gebed doen waarbij wij ons verbinden met alle zielen, op allerlei niveaus, bij het opsteken van één wereld naar de andere wereld. Kijk wel hoe geweldig wat wij hebben geleerd, deze les. We gaan in 29 naar de laatste punt. Bij Iridata dat allemaal, dat was dus bij het opsteken van de wereld, en hij heeft ons nu verteld, nog een keer, bij het opsteken van de wereld, hoe wij dat hoe wij dat moeten doen. We gaan bij eridata ulamot 30 achara amida. Ald ad aleynu Te Tekaven al derach ze gamken. We gaan en zo ook, let op, bij het afdalen van de wereld na het anade amida, na het stand gebed. Tot dat stukje Alleen Elishabeg, aan ons is het. Uh, het is aan ons om geven, of wij moeten hulde brengen, alleen hulde, laat donakoy. Hulde brengen aan de Heer van alles. Dat gebed, geweldig gebed wat het is. Daar moeten wij in die, dus in die, in de loop van deze van deze gebeden, vanaf de amida, vanaf het de standgebed tot dan met alleen de moet je moet je, zeg die wat dekavien, moet je breng intentie op, oftewel geef de intentie, al ze op dergelijke manier eveneens dus ook van boven naar beneden moeten we dat ook weer op dezelfde manier, maar dan omgekeerd verbinden dan wat verbinden we, dan gaan we dat eerst Vanaf Neshama, van verder af dalen naar de